...stroom naar Europa tegen te gaan. Want vanuit Tunesië trekken veel vluchtelingen in bootjes deze kant op. Nu Tunesië het geld niet wil, is het onduidelijk of de deal nog doorgaat. In Utrecht zijn in een week tijd drie jonge vrouwen neergestoken in dezelfde straat. Dat gebeurde bij de Baleienbrug in de Rivierenwijk. Vanacht werd een vrouw van 20 gestoken. Zij raakte licht gewond. Vorige week werden er ook al twee vrouwen gestoken. Een van hen werd beroofd deze buurtbewoners dit in de wijk niet aankomen. Ik heb me eigenlijk altijd heel veilig gevoeld hier. Ik heb geen rare dingen gezien of uh, mensen waarvan ik denk... nou, die vind ik altijd een beetje sketchy uitzien. Dus niet echt. Ik vind het, uh, ik vind het een beetje een raar incident. Nu, ik weet niet wat ik van moet denken, wie het zou kunnen zijn. Er is nog niemand opgepakt. De politie heeft vannacht met speurhonden onderzoek gedaan. De inzamelingsactie voor de vrouw en haar dochter. die donderdag in Rotterdam-Delfshaven werden doodgeschoten. heeft nu al meer dan 123.000 euro opgeleverd. Dat is dik het dubbele van het streef, streefbedrag. Het meisje was net begonnen aan een bijbaantje in een restaurant. Een leidinggevende daar zit achter de crowdfundingactie. Het geld is bedoeld voor de uitvaarten. maar ook voor de drie andere kinderen van het gezin. En in het Verenigd Koninkrijk wordt een grote verzameling decorstukken geveild. Vooral veel kostuums uit bekende blockbusters. Jack Sparrow's kostuum van Pirates of the Caribbean. We hebben Leonardo DiCaprio's kostuum van Titanic. Hundreds of kostuums are literally available. Maar je kunt bijvoorbeeld ook bieden op de zeep, zweep pardon, van Indiana Jones... en het hoofd van robot C-3PO uit Star Wars. Het veilinghuis verwacht dat de spullen bijna 14 miljoen euro gaan opleveren. Het weer het trekt regen over, het waait ook flink. Het is ook niet zo warm, graadje of 18. In het noorden blijft het vannacht ook nat. Morgen droogt het overal weer op. Een mix van zon en wolken dan bij maximaal 18 graden. ZFM, verkeersabdate. Verkeersabdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Momenteel zijn er geen bijzonderheden onderweg. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Autobedrijf Zandvoort. Een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken.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 Everything, yeah. every week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 Ik uh, moet even nadenken. Maar in ieder geval één keer richting uh, de Camo, noem je het zelf? Richting Spanje? Uh, nee, de gelopen. Camino, Camino. Nee, Camino. Ja, ik heb een Camino gelopen in 2017, naar um, Santiago de Compostela, en vervolgens door naar Muxia aan Zee. Um, Dat is een tocht van.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 dat je als mens heel weinig nodig hebt. Dat wil zeggen, dat, dat, dat klinkt abstract... maar als je maar als je kunt wandelen en je kunt genieten van de bloemen... je kunt genieten van het weer, van de zon... van de wind in je haren, van de zonsopgangen... van het erfgoed, van de ontmoetingen met andere mensen...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 Pride, foolish pride Learned the truth From tears I cried Spread the news I'm on my way whoop Oh yeah, yeah All my blues have blown away whoop Oh yeah, yeah I'm bringing you love so true Cause that's what I owe to you Walking back to happiness I shared with you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 That's what I owe to you Walking back to happiness I shared with you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 Uh, vormgeven aan hun leven. Uh, onlangs was ik bij een mevrouw... die had allemaal waaiers... Ge, uh, verzameld. Van over de hele wereld. En uh, die kon daar fantastisch over vertellen. Die heeft er ook boeken over geschreven. Uh, en dan denk ik... Wat, wat een prachtige manier heeft zij... Uh, vormgegeven aan haar eigen leven. Is gaan reizen om die dingen... Uh, te halen. Heeft kunstenaars opdracht gegeven... Er voor haar uh, te maken. Uh, nou ja... En dan blijkt dat ook heel erg aan culturen te hangen. Hè? De, in Japan okay. een hele andere waaiers zijn dan in Indonesië... of in uh, uh, Australië, bij wijze van spreken. Uh, maar zo heb ik heel veel uh, mensen ontmoet. En toen dacht ik... eigenlijk is dit heel erg sterk bloemendaal karakter aan de kust. Er zijn, het is heel robuust in zijn in natuur. Maar uh, ook in zijn mensen. Dus um, uh, daar heb ik eigenlijk meteen één conclusie uitgetrokken. Ik ga... Heel veel naar de dorpen. En ik ga ook laten zien wat ik doe. Reggae bij uh, Zandvoort op zondag. De Jamie Cliff en Treat the Youth Rights. We hebben een speciale editie vandaag van uh, ondertussen bij de buren. Het afscheid van uh, burgemeester Albert Roest van Bloemendaal. Ja, en als uh, burgemeester ging Albert Roest uh, de dorpen in. Hij noemde ze allemaal nog gisteren nog of uh, net al bij naam.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 En uh, er ook liefdevol over schrijven. Want uh, ik heb ook meteen gedacht van... Uh, hier is zoveel constructiviteit en zoveel positiviteit... Dat die wil ik verwoorden. Hm. Uh, als tegenkracht tegen negatieve uh, krachten... in zo'n uh, zo uh, bestuurlijk politieke gemeenschap. Ja.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 Even nog over het uh, Facebook. Uh, dat was uh, denk ik een, uh, een schot in de roos. Uh, want niet alleen Bloemendalers hebben ervan genoten. Uh, wij van Zandvoort uh, hebben er ook ge van genoten. Zo zijn we uiteindelijk ook in contact met elkaar ja. gekomen. Ja. ja. Uh, je ziet ook de. Uh, nu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 Dat, dat, dat, dat, dat, ja, dat doet mij zelf deugd. Nou ja, die post van de burgemeester gaan we wel missen natuurlijk. Ja nou. ja nou, of we dat gaan missen. Zeker, want even... we waren trouwe fans daarvan. Ja, wij, ja, ja, ja, ja, wij vonden het hartstikke leuk. Wij hebben ervan genoten. Ja, nou ja in ja. ieder geval uh, mooi. Uh, ja, het, heel belangrijk ook om uh, dat te doen. En uh, de mensen op zo'n manier betrokken te houden bij de dingen die je doet als burgemeester. Straks, straks niet Straks uh, uiteraard meer.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 Ja, maar uh, ja, ook een uh, bepaalde groep uh, bericht heeft die geloof ik, hè? Ja, daar houdt een bepaalde categorieën natuurlijk. En daar, uh, daar praat ik nu al met hem over. De, de historicus in jou moet ook uh, ontzettend gesmuld hebben... van uh, de talloze echtparen... die vijf, ja. 50 tot 60 jaar uh, hun ja. uh, juli, jubileum hebben gevierd. Ja. Uh, want. Uh,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 Dus ik moet me meer op, eh, op persoonlijke dingen gaan wachten. Eh, ja. Tot als ik deze plaat draai ben. Dan moet ja. ik weer denken aan Veronica. Kom naar je toe deze oh, ja, zomer. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. ja, die gebruikte dit bij die promo... voor de zomer op locatie zeg maar, van Radio Veronica. Jorden James Last. We hebben een speciale editie vandaag... van ondertussen bij de buren en...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 We hebben zitten vegen op de vraagstukken. En wat is het fijn dat we als mensen...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 Uh, de veiligheidsregio, dan heb je het dus over de uh, uh, hulpdiensten. Ja. Uh, de ambulancezorg, uh, de GGZ-zorg. Uh, want ook mensen die ja. met onbegrepen gedrag, zoals ze dat noemen, moesten toch wel geholpen worden door hulpverleners. Uh, en.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 De silex vit pour feu, ton cœur de pyrex résiste au feu. Je suis bien perplexe, je ne peux me résoudre aux adieux. Je sais bien qu'un ex amour n'a pas de chance ou si peu. Mais pour moi une ex explication vaudrait mieux. Text, je de ne sais. Devant toi, surexposer mes yeux. Derrière un Kleenex, je serai mieux. Comment te dire adieu? Comment te dire adieu? Tu as mise à l'index une blouse nous matin gris bleu mais pour moi une ex précaution faudrait mieux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 Nou, dat uh, mogen we natuurlijk hopen. Want, want het is natuurlijk vre zou vredelijk zijn als iemand... Uh, daar, en dat hoor je wel eens, hè. Dat mensen uh, zijn ze gestopt met werken. En dan na een tijd, dan is het ineens, storten ze in elkaar. Is het over en uit, krijgen ze een Klopt. Maar zo. gelukkig blijft uh, hij uh, in ieder geval, uh, hij, Albert Roest, uh, lekker bezig nog, hè? Ja, hij is, uh, dat is natuurlijk het grote voordeel. Als je ervan bewust bent. En uh, Albert blijft natuurlijk bezig. Hij heeft een part-time baan bij het ministerie.